Gert Kluuk met het NOS-journaal. In de VS hebben vier farmaceutische bedrijven... die verslavende pijnstillers op de markt brachten... een schikking getroffen met overheden in de staat Ohio. Het gaat om een bedrag van 260 miljoen dollar. Daarmee is op het laatste moment een proces afgewend... dat werd gezien als een belangrijke testcase. In de VS staan 2600 van dit soort rechtszaken op stapel. Geschat wordt dat in 20 jaar tijd 400.000 Amerikanen... door gebruik van de opiaten zijn overleden.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 Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog, morgen veel bewolking, een enkele bui... en soms ook zon, het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Mag het licht uit? Mag het licht Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit...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 Zin in ZFM ZFM Met nu de herhaling van Alternative FM We willen zo graag weten Wat de reden is van al dat geweld op straat Ik zal het je vertellen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 De afterpart in Studio Voices is dan nog in volle gang. Door de harde muziek denken verschillende feestgangers dat de schoten in de biet thuis horen. Toch verneemt het evening wel iets onwerkelijks. Ah, vorige week werd er ook al geschoten op een woning iets verderop in de wijk. Nu bewoners dat dit soort incidenten in de wijk voor kunnen komen. Dan heb je eigenlijk maar één conclusie. Namelijk dat Nederland inderdaad hard op weg is. En misschien zelfs al een narco-staat is, maar die wel hard op weg is. Om... Uh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 Aan komende zaterdag een programma samen met Roy van Buringen overnemen. Dat programma dat heet Zandvoort op zaterdag. Maar ik zal mijn vingers niet branden door steenkoud te gaan lopen draaien in dat programma. Want ik denk dat dan een aantal luisteraars hardhollend weglopen. Dat lijkt me niet zo'n slim idee. Steenkoud was dit met Dit is hoe het gaat. Ik kreeg ook een voicemailtje van Roy. Roy, als je luistert.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 En eigenlijk is het uh, in, de, in de periode tussen de volgende en de finale... ...hebben we eigenlijk wel... ...ja, is, is aan mijn eigen vraag van... ...ja, wil je, wil je dit zeg maar vast blijven doen? Ja. En, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. <laughs> ja, want Max is ook de drummer hè. Want die, ja. die kan ook drummen, maar kan net zo goed ook uh, gitaar spelen. Dat, mm. dat weet ik. Ja, ja. ja. maar uh, ja, voor mij was dat wel eigenlijk een, uh, een wel overwogen... Uh, over, Keuze. Over, overdag niet, ja. ja. Eigenlijk, ik... Uh... En ja, ik heb er nog geen spijt van. En ik denk niet dat het voorlopig gaat gebeuren. Nou nee, ja, dat geloof ik ook wel. Maar ga ik even naar uh, Julian uh, terug. Want ik moest uh, ook even mijn vraag uh, vasthouden. Uh, Aldersonic. Sonic. Alter Sonic. Dat is uh, dus het voorportaal. Van, uh, maar hoe is dat dan gegaan eigenlijk? Want als je zo uh, in het voorportaal van de Euro-Sonic -so Euro Noordenslag uh, bent uh, terechtgekomen... Ja, dan uh, moet er toch wel iets uh, Nou kijk, daar ik, ja. speelt het dus wel mee dat we op het conservatorium zitten. Aha. Want er worden elk jaar audities gehad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 moest heel snel zijn om een uh, stroopwafel weg uh, te kanen, maar goed uh, ja, Max Luiten is uh, bezig uh, die heeft uh, zo'n dingetje meegenomen en uh... dankjewel Max fijn uh, Rick heb ik toch nog iets uh, gekregen voor mijn verjaardag uh, namelijk een echte Hollandse stroopwafel, uh, Broken van uh, New Bliss, daarvoor I took your name van uh, Chris van de Ploeg, want dat is uh, de man uh, die erachter zit, komt uit Groningen Half Speed heet het uh, nummer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 left of your innocence? Wither it starts, and so with it ends.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 Um, white walls, black canvas. Ah, okay. <laughs> To my side, the mind's quite made of One room, couldn't fit it all. A closet packed with balls. Now I'm standing on the front line, looking taste upon it all. A been for once with new eyes, but they're closed. The waters running down the walls inside. Just the white walls My slate Why not so clean A fresh black canvas A fresh black canvas Ja. Rock and Dat was echt uh, zoals PvP uh, zou zeggen: Rock and roll! Yeah. Zoiets. Ja, ja, ja, ja, fuck ja, zo iets, ja dat maakte hij er niet ja. altijd uh, van. Um, dank voor zover. Maar we hebben straks nog even iets uh, wat we nog uh, moeten doen. Uh, als het gaat om uh, de EP die eraan uh, zit te komen. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek uh, klaarstaan. Zoals deze. Want uh, daar zijn we een enorme hartstochtelijke fan van. Veline met alleen.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 I'm mm -hmm.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 Zeker weten. De ja? Ja. volgende keer moet jij ook meespelen. Dus. Dat is wel het idee. Ja. De ja. volgende keer speelt hij eens eentje akoestisch. Ah, nee, nee, nee, ik weet niet of hij die, of die dat leuk zal vinden, maar ik, goed. Leuk dat jullie geweest zijn, uh, jongens. Dankjewel Jaap. En ja. uh, graag tot volgend jaar.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 But now we pay big money for a fantasy. What is the recipe to live forever?